Met het NOS-voorraad. Dinsdag worden waarschijnlijk geen nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het kabinet vindt het te vroeg om het effect te beoordelen van de maatregelen van anderhalve week geleden. Wel praten premier Rutte en minister De Jonge de pers dinsdag bij over de stand van zaken. Volgens Haagse Bronnen waarschuwen ze dan ook voor draconische maatregelen als mensen zich niet aan de regels houden. 27 appartementen en een nabijgelegen moskee in Den Bosch zijn ontruimd... omdat er in een kelderbox volgens de politie zeer waarschijnlijk een explosieve stof ligt. Daarover kreeg de politie vanmiddag een tip. Het zou niet gaan om vuurwerk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek... en de geëvacueerde bewoners worden in de buurt opgevangen. Britse militairen hebben een einde gemaakt aan een urenlang durend incident op een olietanker voor de Engelse Zuidkust. Zeven verstekelingen zijn opgepakt, ze zouden de bemanning hebben bedreigd. Niemand is gewond geraakt. De 28-jarige agent die gisteravond bij Nune omkwam werd aangereden door een auto... toen hij met zijn collega een dier van de weg wilde halen. Ook de collega raakte gewond, maar ze kon vandaag het ziekenhuis verlaten. Hoe de aanrijding kon gebeuren is nog onduidelijk. De 36-jarige automobilist had geen drank of drugs gebruikt. PSV heeft voor het eerst dit seizoen verloren. De Eindhovenaren gingen in Arnhem met 2-1 onderuit tegen Vitesse... Feyenoord wist een eerste nederlaag op het nippertje te voorkomen... en speelde in Waalwijk 2-2 gelijk tegen RKC. ADO AZ eindigde ook in 2-2, Sparta Heracles in 1-1... en Fortuna Sittard verloor met 3-1 van Groningen. Het weer landinwaarts klaart het op. In de kustprovincies trekken nog het buien over. En de minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Met opnieuw vooral in de kustprovincies kans op buien. Soms met hagel ook en onweer. Het waait stevig en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...terug bij Peaceful Radio Show 1409 hier op ZRM Water Waterworld... ...schrijf ik het goed, Waterworld is het... ...van uh, Clifford, Clifford White... ...en dat is uh, de eerste in een serie van vier... Uh, ...daar de komende, de komende weken gaan we dat allemaal draaien... ...en dan natuurlijk Waterworld, dat gaan we vier tracks ook van draaien de komende vier weken... Dan hebben we uh, Moving Sounds. Dat is een groep mensen die maakt wereldmuziek, songs, beyond words. En dat is allemaal onder het uh, bezielende label Arc Music. Het grote world and folk label uit Engeland. Even kijken, White Sun, de debuutalbum. Maar daar heb ik het natuurlijk wel over... Uh, 2015, rondom die tijd. Natuurlijk Andreas Volmoerde, daar gaan we gezellig mee verder met zijn nieuwe album Quiet Places. Um, eens even kijken, dan hebben we nog even uh, souvenirs. Dat is een solo piano album van Christine Brown. En we sluiten af met Forrest Simpson met het album Oti. Er staan slechts drie nummers op en, um, nou, en heel lange nummers. Dus hebben we tijd over, dan gaan we gewoon lekker door. Langer dan vier minuten. Wat gebruikelijk is in dit programma. Veel luisterplezier in dit programma. Peaceful Radio Show 1409 op ZFM. Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio.